Eerst een klomp met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat de inspectie gezondheidszorg en jeugd... veel eerder aan de bel had kunnen trekken over de slechte hygiëne bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanwege de noodkreet van de inspectie werden zo'n 400 asielzoekers gisteravond opgehaald... en met bussen naar andere opvanglocaties gebracht. Vluchtelingenwerk Nederland snapt niet dat er nu pas wordt ingegrepen... omdat het al weken vies, vuil en onverantwoord is bij het aanmeldcentrum. Daardoor zouden er infectieziektes kunnen uitbreken. De man die gisteren met een bestelbus inreed op terrassen in Brussel... zou boos zijn geweest over een nieuw verkeersplan. Daardoor is het niet meer mogelijk om dwars door de binnenstad van Brussel te rijden. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zou de man bij zijn werk als koerier vastgelopen zijn... Hij zou daarom vol gas zijn omgekeerd en daarbij twee terrassen hebben geramd. Zes mensen raakten licht gewond. De Belgische politie heeft nog niet gereageerd op het verhaal in de krant. Supermarktmoordenaar Appie A. komt waarschijnlijk op vrije voeten. De man werd in de jaren negentig veroordeeld tot levenslang... omdat hij twee medewerkers van de Albert Heijn in Oosterbeek had doodgeschoten bij een overval. Maar nu wordt hij voorbereid op een terugkeer in de samenleving... zeggen nabestaanden in een podcast van het AD en de Gelderlander. Ze zijn boos over het besluit van justitie en willen voorkomen dat APA vrijkomt. Op Creta zijn vier Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld. Volgens Griekse media zouden de jongeren van 18 en 19 een andere Nederlander hebben aangevallen in de badplaats Gersonissos. Toen twee anderen te hulp schoten, kregen ook zij klappen. Een van de slachtoffers, een man van 27, moest naar het ziekenhuis. Vorige week werden in Gersonisos ook al vier jongeren opgepakt... nadat ze drie Nederlanders hadden aangevallen. Het weer, de bewolking trekt snel weg, waarna de zon flink schijnt. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 We're Goedemorgen luisteraars, we zijn er weer met een leuke uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Het weer is er helemaal voor om naar de radio te luisteren, u kunt wat later uh, het strand opgaan. We hebben vandaag een heel afwisselend programma, maar we gaan eerst praten over een aantal andere hele belangrijke dingen. Namelijk, het programma is helemaal samengesteld door Hans Botman, die onze redactie doet. De techniek en de muziek wordt verzorgd door Kordraaier, en de presentatie is in de, uh, door mij gedaan, rooidongen... Um, en we hebben hier aan tafel al onze eerste gasten. Want we gaan praten over een film. Een film over Zandvoort. Of iemand uit Zandvoort. Jaapje van Zandvoort. Dus dat heeft heel veel mensen zich afvragen. Wie is Jaapje? Uh, en waarom wordt er een film van Jaapje gemaakt? Dus hij moet wel heel erg belangrijk zijn. Het moet een grootste man zijn voor Zandvoort. Nou, daar gaan we het nu over hebben met uh, mijn twee gasten. Dat is Ayla van Kessel en Carine Veren. Goedemorgen. Adam. Goedemorgen. Nou, vertellen jullie eerst eens wie is Jaapje? Nou, Jaapje... Ja, dat is eigenlijk een Zandvoortse, of eigenlijk onze dorpsgenoot. En uh, niet van nu, maar echt wel heel lang geleden. Hij is in 1789 geboren. Maar lang lang geleden. wat maakt hem nou zo bijzonder? Uh, zo bijzonder maakt het eigenlijk dat hij maar 76 centimeter was. En dus hij was een kleine Zandvoorter. Maar hij maakte er iets moois van, want hij is op de kermissen gaan uh, optreden. En dat uh, heeft goed uitgepakt. Hij is bij veel koninklijke huizen ook geweest. En hij heeft echt overal bijna opgetreden. In Middelburg, Groningen, uh, in, in Engeland, uh, in Dendemonden, in Breda, in Vlissingen. Nou ja, ik kan zo wel doorgaan. Ja. Maar goed, uh, heel veel mensen weten dit niet. Uh, en gelukkig heeft Hubert uh, uh, Willem van der Heijden een uh, boekje gemaakt. Jaapje van Zandvoort, de gevierde dwerg. Uh, en daardoor is eigenlijk dit balletje ook gaan rollen... dat we er meer uh, informatie over wilden hebben. Hubert uh, heeft er al heel veel over geschreven. En um, het mooie is dat naar aanleiding van dit boekje... Hilly Jansen van het Zandvoortsmuseum... Uh, zoiets had van, hé, hey, hier moeten we wat meer mee doen. We moeten hier een, uh, een prentenboek over maken. Dus dat heb ik dan met Hilly samen gedaan. Aha, en, en de tentoonstelling is er geweest? En daarna iets? volgde ja. dus de tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. Ja. Die heeft echt heel lang... Daar ben ik ook heel blij mee. Noor Brand heeft een beeldje gemaakt van, uh, van Jaapje, van Simon. Uh, die is ook erg mooi geworden. En uh, ja, op een gegeven moment moest de tentoonstelling natuurlijk opgeruimd worden. En toen heb ik uh, het allemaal heel mooi mogen ophangen in de kerk, waar Jaapje ooit gedoopt en begraven is. Oké, okay, welke, welke kerk? We hebben er twee. Uh, ja, de Protestantse Kerk op het Kerkplein. Oké. Okay. ja. ja. Maar goed, uh, daar hangt nog wel wat aan vast. Want TV Noord-Holland heeft uh, een programma gemaakt uh, over Jaapje ook weer. Uh, want het is eigenlijk een soort van cold case. Uh, Simon is uit zijn graf weggehaald. En we weten eigenlijk niet waar hij gebleven is. Dat is wel heel dus, bijzonder. naast dat hij gewoon een heel mooi, uh, interessant leven heeft geleid... Um, is daarna dus ook nog van alles gebeurd... Dus Jaapje is uit zijn laatste rustplaats gestolen eigenlijk? Ja, gestolen ja, of verhaal, uh, het... verdwenen, verkocht. Uh, ja. ja. Nou, dat is een heel, heel bijzonder verhaal. Ja, zeker. En wat was jullie interesse in? Want jullie zitten hier samen. Uh, wat, wat brengt jullie tot Jaapje? Nou ja, eigenlijk als ik voor mij spreek... Ja. Uh, is het eigenlijk gekomen doordat Hilly aan mij vroeg... ik ben namelijk leerkracht hier in het dorp. En uh, we hebben altijd uh, cultuur... Uh, Bijeenkomsten met allemaal leerkrachten die ook voor cultuur staan in het dorp. En uh, aan het eind van die meeting uh, kwam eigenlijk Hilly naar me toe... van we moeten iets doen met een heel bijzonder mannetje. Uh, we gaan eens kijken of we daar meer informatie over kunnen krijgen. En toen ben ik ook natuurlijk gaan zoeken. En ik kwam allemaal mooie krantenberichten tegenover hem. En toen zei uh, Hilly, misschien kunnen we er ook een prentenboek van maken. Dus toen heb ik een verhaal geschreven... Nou, uiteindelijk natuurlijk bijgeschaafd en geschaafd en geschaafd. Zij heeft de tekeningen gemaakt en ik heb de tekst gemaakt. En uh, het prentenboek ligt in de museumwinkel. Dus, uh, en nou, alleen daarvan hadden we eigenlijk het idee van... hé, hey, hoe mooi zou het zijn om voor ook de jeugd van uh, Zandvoort... maar ook van Nederland uh, het ook nog zichtbaarder te maken. Om er iets van een film van te maken. Ah. En daar is uh, Ayla van. Oké, okay, nou... Ayla, vertel. Ik hou van films maken. Je houdt van films maken. Ja, precies. Uh, ik woon nog niet heel lang in Zandvoort. Ik ben opgegroeid in Bennebroek. En sinds ik hier woon, ben ik best wel geïnteresseerd in de geschiedenis van het dorp. Uh, hoe is het ontstaan? Hoe is er ooit hier? Hoe zijn ooit hier de eerste mensen gekomen? Uh, was dit dan zo'n goede plek om te vissen? Hoe ging dat met de bomschuiten? Al die dingen ben ik ook aan het opschrijven voor de basisscholen in de erfgoedleerlijn uh, en. Deze figuur, Simon Sjaan de Paap... met zijn bijnaam Jaapje van Zandvoort... Uh, is toch wel zo bijzonder en onderbelicht... dat we daar wat meer aandacht aan willen geven. Nog meer dan er eigenlijk al is. Inderdaad ook juist dat de, dat de jeugd uh, daar kennis van neemt. En um, omdat ik graag van films maken houd... hebben we samen bedacht met uh, Leon van S. en nu ook met Ger Loogman als onze camera uh, held... Uh, hebben we een, ook een concept daarvoor bedacht, voor de film. Namelijk een beetje een klokhuisachtige reportage. Waardoor je op heel veel verschillende leuke plekken komt. Zoals het Kermismuseum, omdat Jaap je Kermisartiest was. Uh, als hij dan in Londen was bij het Koninklijk Huis... dan proberen we ook op die mooie plekken te, binnen te komen. Uh, hier um, provinciehuis in Haarlem. Op ja. allerlei beeldende plekken gaat Carina... Zij is echt een ster in het presenteren, hebben we ontdekt. Gaat wow. zij à la Klokhuis, uh, vertellen over uh, Jaapje... en wat hij allemaal uh, heeft bereikt, wat hij heeft gedaan. En tegelijkertijd willen we dan, net als in Klokhuis, sketches maken. Uh, zodat er ook humor in voorkomt. En dat is belangrijk, zodat mensen het leuk vinden om te kijken. Maar ook omdat Jaapje echt heel grappig was. Hij was uh, niet alleen een curiositeit, zoals dat vroeger wel veel was. Dat mensen met uh, zeg maar speciale uh, uh, kwaliteiten dat die werden bekeken. Maar ja. Jaapje was 76 centimeter. Dat is al een heel fenomeen. Maar hij was echt heel grappig. En hij maakte hele bijzondere acts. Hij vernieuwde ook steeds zijn acts. Dan was hij verkleed als uh, keizer Napoleon. En dan maakte hij grappen over de keizer, Dus je zou kunnen denken dat het, uh, satire was in die tijd misschien wel gevaarlijk. Maar dat werd heel goed door het volk uh, opgevat. En zelfs door de vorsten zelf. Die vonden dat leuk. Bij wijze van nar zou je ja. kunnen zeggen. Dus hij durfde heel veel. Hij kon heel veel. Hij was echt wel heel slim dat hij Engels sprak. En waarschijnlijk Frans. Wij proberen allemaal te achterhalen wat hij nou allemaal echt kon en deed. En die acts... Zijn, ook zijn comedian acts proberen wij ook na te gaan spelen. Met, we hebben een acteur, Ilko Venema. Wij, wij denken dat hij heel goed Jaapje kan spelen. En dan met beeld van Greenscreen gaan we ook proberen... hem uh, op zeg maar, um, waarheid, getrouwe lengte te krijgen. Ja. Uh, en, nou ja, zodat de sketches ook aansprekelijk zijn voor nu. Terwijl we weten hoe dat ongeveer vroeger is gegaan. Dus klinkt als een heel groot project eigenlijk. Best wel een groot project. Ja, ja. en ik heb ook begrepen dat het zo'n groot project is... dat jullie nu ook financiers nodig hebben voor het project. Financiële ondersteuning. Dat wordt de volgende stap, inderdaad. Ja. ja. We gaan verschillende bronnen aanboren. Ja. Um, ja, iedereen die dit heel leuk lijkt om te zien. Er is gewoon nog niks uh, gedraaid. We zijn bezig met de plannen... Uh, dus we, zo we zoeken financiering. Mensen die ons een warm hart toedragen... die kunnen uh, bijvoorbeeld alvast al een kaartje kopen... voor de filmvertoning... of zelfs voor de feestelijke première. Zo doen we een soort crowdfunding. Gaan we nog starten, dat is nog niet begonnen. Maar we hebben wel de social media al... Instagram en Facebook... om te volgen wanneer we dat gaan starten. En verder proberen we dan... Uh, omdat het ook cultureel erfgoed is... Uh, de provincie, hopelijk de gemeente... Um, misschien wel een, een nationaal fonds ja. aan te schrijven. En daar zijn we gewoon uh, vanaf nu hard mee bezig. Dat is een heel spannend project. Maar het project zelf, dat hebben jullie eigenlijk al in de stijgen gestaan. Het gaat nu nog grotendeels om de financiering. En dan, wanneer zou de film hopelijk klaar zijn? Of... Ja, we willen ho hopelijk. hopelijk dit schooljaar gewoon uh, heel, heel grote stappen maken. Ja. ja, dat is gewoon een mooie... Uh, tijdspannen Of dat lukt, is de vraag. Maar mm -hmm. uh, dat zou wel heel mooi zijn... als we of eind dit schooljaar... of begin volgend schooljaar de film kunnen laten zien. Aan, ook op scholen zelf. Maar uh, in, ook in de omgeving. Lijkt me best interessant. Ook voor haar Len Bloemendaal en zo. Um, maar ook dus de première. Ja. Uh, maar we, we hebben wel ook nog een, een... Want inderdaad, het plan is er. We hebben ideeën. Maar we... We zijn ook continu nog aan het onderzoeken. We komen continu, daar kan Carina heel veel meer over vertellen... want zij heeft natuurlijk de expositie gemaakt... en is heel goed in de, de research. We komen steeds achter nieuwe dingen. En ongetwijfeld zijn er allerlei uh, verhalen nog onaangeboord voor ons... hier in Zandvoort. Ja. En daarom vinden we het ook zo fijn dat we nu op de radio kunnen zijn... Om, omdat de mensen die luisteren die nog verhalen hebben... die wij nog niet weten, neem contact met ons op heel graag dan kunnen wij uh, dat ook weer integreren in de film. Fantastisch. En uh, Carina, wat, uh, wat voor verhalen zoek je? Ja, kijk, uh, het lijkt me ontzettend mooi... om verhalen die binnen families nog uh, zijn... Uh, dat die naar buiten komen en dat die gedeeld worden met ons... Uh, zodat we daar weer uh, verder mee kunnen gaan. Want ja, ik ben zelf ook geen Zandvoortse... En ik uh, woon hier wel al, uh, denk ik, zo'n 23 jaar. Maar uh, de echte Zandvoorters, die hebben natuurlijk verhaal op verhaal op verhaal. En ja, dat zou zo mooi zijn als wij daar ook uh, naar mogen luisteren. Misschien hebben ze nog wel uh, spullen in huis. Want wij zijn toevallig, uh, dat heb je ook in TV Noord-Holland gezien, uh, weer in het Haarners Museum geweest. Hebben we ze kleren en zijn schoentje weer mogen bekijken en uh, zijn spaarpot. Maar ja, wie weet. Is er hier in het dorp nog iets van Simon? Uh, maar verhalen zijn ook al heel erg welkom. Ja, dus mensen die kunnen gewoon zeggen. Mensen zijn natuurlijk vaak geneigd om te denken: het is niet belangrijk, hè? Ach, ja, mijn grootvader mm -hmm. vertelde dat altijd. Juist. Ja. Uh, maar dat zijn dus wel de verhalen die jullie uh, ja. zoeken. Ja, ja. Dus, ja en uh, wij zijn ook echt van plan om. Uh, als iemand zich meldt, dan komen we gewoon bij diegene langs. Uh, we maken nu ook hele korte filmfragmenten, uh, van bezoeken die we nu doen aan... bijvoorbeeld uh, zoals vorige week ben ik met uh, uh, nou, mijn zusje... dan naar het Rijksmuseum geweest, naar de studiezaal. Daar komt dan ook nog een filmpje van. Nou, dan mag je gewoon iets bekijken wat helemaal origineel is over Simon. Ja, dat is ontzettend leuk is te vinden, om te maken. En dat is te vinden in het Rijksmuseum? Ja. Dat is spannend. Ja. ja, en het is ook heel erg leuk dat je dan op die locatie mag zijn... en dat je begeleid wordt om naar zo'n uh, studiezaal te gaan. Prachtige, Harry Potter-achtige studiezaal. Je kijkt je ogen uit. Dat is dus al een belevenis. Maar dan komt er een koffer. En daar zit al wat in. Ja, ja dat, dat is geweldig. Maar wij willen ook gewoon heel graag hier uh, in het dorp... bij de mensen thuiskomen. Of ergens afspreken. Uh, om naar een verhaal te luisteren die er nog is. Ja, en jullie deden dus ook de speurtocht door die korte filmpjes te maken. De speurtocht ja. naar het leven van... Uh, Juist. Ja, dat hebben we gewoon Jaapje blijven zeggen. Want alles ja. dan wordt het zo ingewikkeld. Ja. ja. Ja, het proces na de film proberen we zoveel mogelijk vast te leggen... in kleine vlogjes of foto's en berichtjes. En dat is dus op Instagram en Facebook. En dat heet allebei Jaapje van Zandvoort. Ja. De film bij ja. Facebook. En... Um, uh, ja, Daar blijf je gewoon op de hoogte. En dan hebben we een vlogje. Gaan we nog plaatsen in het Rijksmuseum, het Haarlemsmuseum. museum. En dat zijn ook plekken waar we dan nog terugkomen voor, voor de echte uh, film. Voor de draaidagen. Ja. Ja. Want wat natuurlijk ook ontzettend leuk is. Dat je niet alleen maar uh, bijvoorbeeld naar alles over Simon kijkt. Maar ook wat daarnaast zit. De kermis in die tijd was natuurlijk ook heel anders. Ja. Nou, En in uh, Bergen op Zoom heb je een kermismuseum... Ja, daar zou ik dolgraag een paar uh, opnamen willen maken. Uh, of bijvoorbeeld dat je gewoon door Amsterdam loopt en weet... nou, op deze plek heeft hij gestaan. Um, dat zijn gewoon interessante dingen. Ja, ik hou daar heel erg van om naar plekken te gaan waar iemand ooit dan is geweest. Ja. En de geschiedenis daaromheen. En het was gewoon een, best wel een armoedige tijd. Dus uh, daar willen we ook nog wel het een en ander over zeggen. Ja, maar Ja, je ja. was niet armoedig, want die had het al redelijk. Nou ja, uh, uiteindelijk uh, <kwijnt> vader en moeder en de zussen leefden van de Visserij, zoals bijna de meeste zandvoorters. Ja. Uh, het was toen nog helemaal geen uh, hotel en Airbnb badplaats. <laughs> maar uh, uh, uh, ja, dit gezin heeft ervoor gekozen om hun uh, troef die ze in handen hadden, uh, op de kermis te plaatsen. En gelukkig dat uh, blijkbaar Simon het heel leuk vond. Want hij heeft heel wat afgereisd in een tijd dat er nog geen trein was. Ja, dat bedoel ik, Dus ja. uh, daar hebben we ons ook over, uh, hè, daar we ook over nagedacht. Van hoe, hoe ging hij dan naar al die plaatsen? En als je in Engeland ook ziet, dan was hij weer op die market. En dan was hij weer daar. En dan was hij weer daar. Nou, het is toch wel interessant om dat ook weer uit te pluizen. Ja, hij heeft een heel avontuurlijk leven gehad. Uh, zeker. Dat dus het ja. is minder armoedig dan wanneer hij gewoon een visser was gebleven waarschijnlijk. Ja, ja, ja. zeker. Het ja. is wel heel erg bijzonder. Daarom. En daarom is het zo mooi om dit stukje ook Nederlands erfgoed uh, weer te belichten. Ja. En weer in de picture te zetten. En daar blijf ik toch weer eventjes terugkomen op die financiering. Want ik las mm. de, onderweg toch ook ergens iets uh, over de rode loper al... waar uh, mensen uh, in aanmerking voor zouden kunnen komen als ze uh, sponsor worden. En ik denk, nou, daar moeten we ook wel iets meer uh, uh, aandacht aan gaan besteden. Nou, zeker. Als, die, als dat al ergens staat van, ja, rode loper voor de sponsors en dingen... dan, dan moet er iets... Uh... Ja, want er zijn ook al best wel veel mensen die zeggen... oh, maar wij komen hoor. Ja. Wij vinden het geweldig. Maar hoe? Ja. Dus... De film wordt eerst gemaakt ja. met steun van iedereen die hem wil zien. Dus zo betaal je eigenlijk al je kaartje voordat de film er is. En dan word je uitgenodigd. En uh, natuurlijk doen we een rode loper met de première. En uh, we hebben natuurlijk een bioscoop in het dorp. Dat ja. moet geregeld worden. We hebben dat nog allemaal niet natuurlijk een datum vastgelegd of zo. Maar het lijkt ons heel leuk om het in het uh, Circus Zandvoort in de bioscoopzaal te laten zien. Ja met een hapje en een drankje en, uh, en wat verhaal van ons eromheen... hoe het uiteindelijk is verlopen, met de acteur erbij. Uh, de andere acteurs, want ik heb het nu gehad over de acteur die Jaapje gaat spelen. Maar we hebben ook sketches met familie en kennissen en oude vrienden... van Jaapje die over hem vertellen. Dus uh, ja, dat wordt gewoon een hele happening. En uh, wat ik zeg, op dit moment kan nog niemand dat kaartje kopen... Maar binnenkort wel. En dan zal, zal hopelijk ook iedereen daar weer van horen. Ja, en Zandvoortse bedrijven die misschien ook wel zeggen, we dragen het goed hart toe, die ook zeggen we willen wat meer sponsoren dan een kaart. Heel graag. Ja, ja. Dat zou fantastisch zijn, zeker. Ja. ja, en dan die komen natuurlijk op de aftiteling. En ja. uh, een zichtbaar in beeld met de première al die dingen. Natuurlijk. Iedereen die cultureel erfgoed wil steunen, heel graag. Ja. Nou, ja. dan zou ik zeggen... op de volgende uitzending komt met een goed verhaal... hoe we de Zandvoortse bedrijven dan ook kunnen uh, benaderen en uh, binden. Toch? Dat lijkt me een heel mooie uh, mooi poging doen. om wat te doen. Dat die, ja. Ja, misschien kunnen ze op de aftiteling ergens genoemd worden. En dergelijke. de mensen nou, daar wil ik wel wat voor betalen. Juist. Alle kleine ja. beetjes helpen. Ja. En, uh, het is ook heel erg leuk als de mensen ons willen gaan volgen. Dan ja. hebben ze ook een beeld bij... Uh, wat we nou eigenlijk willen gaan doen. Dus uh, op Instagram uh, Jaapje van Zandvoort. En op Facebook Jaapje van Zandvoort Film. En... Mochten dus mensen zijn in het dorp die nog een verhaal hebben over Simon, heel graag willen we dit horen. En dan mag het naar? Ja, dan mag het naar onze filmproducent, Leon van S. Leon van S, wel bekend. Uh, dus uh, misschien goed als ik zijn e-mailadres noem: leon.van S met S-C-H. me.com, dus M-E.com. Of gewoon bellen of uh, appen. Naar 06-1466-0098. Moet ik okay. dat nog eens zeggen? Nee. Ja, en op Instagram kun je ook komt altijd een berichtje sturen natuurlijk. Ja, ja. Maar dan... Uh, dus het komt op allerlei goed. manieren. Dat onze luisteraars zijn heel erg veel op Facebook. Uh, dus het is uh, Ja. nog een keer het Facebook-adres. Dat is denk ik het handigste. Ja, Jaapje van Zandvoort, de film. Jaapje je verantwoord de film op Facebook. Ja. Kunt u alle informatie vinden. Kunt u het uh, hele proces volgen. En kunt u ook gewoon een berichtje sturen. Als u zegt ik wil uh, een verhaal delen. Of uh, ik wil vast een kaartje kopen in de toekomst. Of ik wil misschien zelfs sponsoren. Heel, heel fijn. Ja. Nou, dank je. Dank jullie wel. Ik hoop dat het uh, een grootste kleine productie wordt. Juist. <laughs> yes, heel goed gezegd. Hartstikke bedankt. <laughs> bedankt. <laughs> dank je wel. Een zee van muziek. En een golf van informatie. ZFM. Bye. Uh -huh. We horen naar uh, Precious Wilson, die uh, We Are On The Racetrack. Nou, Dat past natuurlijk ontzettend goed, want uh, we hebben weer een extra circuit in Zandvoort. En dat extra circuit, ja, dames en heren, geloof het niet. We hebben een, een Formule 1 circuit, maar op de Louis-Davis-Carré is ook weer een heel circuit. Uh, en daar zijn allerlei spannende dingen over. En Linda Oudendijk kan ons uitleggen wat de bedoeling is en wat er allemaal gaat gebeuren. Goedemorgen. Goedemorgen, Linda. Ja, goedemorgen. Fijn dat we hier een de uitzending hebben. Uh, ja, en uh, uh, hoe, wat voor circuit wordt het en hoe hard mag je daar rijden? <laughs> nou, we wilden iets ludieks doen in, uh, nou ja, in uh, de route naar de Formule 1. En uh, we hebben er samen met Sportservice even over tafel gezeten. Dus pluspunt in Sportservice. En toen kwamen we op dit idee uit... om dus op het louis david Carreetplein een circuit te tekenen en uh, daar kunnen dan eerst gaan de jongeren het is voor jong en oud en eerstgaande jongeren die kunnen daar met stepjes en skillers en kleine fietsjes overheen, dit wordt allemaal begeleid ook door sportservice en uh, ze kunnen ook uh, tijdritten maken dan de tijd wordt bijgehouden en daarna is er dan ruimte voor de ouderen die met hun scootmobiel en rollators ook over het circuit heen kunnen en het is een, een getekend circuit? Oh, het is een getekend circuit, ja. Het is uh, natuurlijk geen standaard uh, circuit. Het wordt wel met uh, uh, allerlei uh, dingen aangekleed... als uh, kleine ramps waar ze overheen moeten. Dus wat uitdagingen onderweg. Die oh, komt okay. vooral voor de jongeren. Ja. En uh, nou ja, ook voor de ouderen die uh, een wilde dag heeft natuurlijk. Ja. Oh. <laughs> een scootmobiel kan ook best wel een hubbeltje nemen, heb ik begrepen. Ja, precies, ja. die kan best iets hebben. Uh, en er zijn ook uh, wegwijsbordjes, uh, uh, uh, dus het wordt allemaal leuk aangekleed en we verzorgen koffie, thee en de Albert Heijn sponsort ons ook nog met wat, uh, uh, wat gezond fruit en uh, groentetjes, dus ik zou sowieso, kun je je dus hiervoor aanmelden om mee te doen, ja maar als je zoiets hebt van ja weet je, ik vind het ook wel leuk om gewoon te komen kijken, is dat natuurlijk ook heel gezellig. Oké, okay, nou even voor de zekerheid nog. Vanaf hoe, uh, hoe oud kan je meedoen? Nou, hoe jong? De jongste die zich nu heeft opgegeven is vier. Okay. Uh, er zijn twee vierjarigen. Dus, uh, en dat is dan... Er wordt natuurlijk begeleiding gegeven. Maar als een ouder zegt van nou ik loop wel eventjes mee. Dan is dat natuurlijk ook prima. Ja. Het is best wel een vrije opzet. En uh, is de volgende vraag tot hoe oud? Ja, ja, nou, volgens mij maakt het niet uit zolang je het nog maar kan. Nee. Precies, dat is ongelimiteerd. Ja, dus dat lijkt me wel. Dat lijkt me wel. Ja. Uh, en ja. uh, kijk, vanaf hoe laat tot hoe laat uh, uh, kunnen de jongeren en de ouderen meenemen? Is er een, een, een, een onderdeel jongeren van zo laat tot zo laat? Nou, we beginnen om half drie en we starten dan met de jongeren. We hebben daar ja. iets van uh, nou, zeg een half uur, drie kwartier voor uitgetrokken. Het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel jongeren er op komen dagen. Ja. En uh, we hadden ook zoiets van... vinden de ouderen die genieten ontzettend als ze jongeren zo zien spelen. Dus ja. uh, uh, dat leek ons ook een leuke combinatie. En bij de jongere groep is vaak wat minder geduld. Dus uh, die gaan als eerste. <laughs> en uh, dus ik daarna dan aansluitend de ouderen. En als er dan nog een mixje ontstaat, weet je, prima. Maar ja. dat is de opzet. En het is vanaf half drie, uh, smiddags gaan we starten. En het duurt tot vier uur. En nog eventjes voor de luisteraars, de datum. Dat is woensdag 31 augustus. Woensdag 31 augustus, om half drie starten. Ja. Half drie starten, ja. En je kunt je opgeven via mij. Ja. Uh, de, de, mijn mailadres is ...l.oudendijk... Apenstaartje Dit staat ook uh, ja, op de website en in de krant en dus het is op verschillende plekken te vinden op Facebook ook uh, en ook mijn telefoonnummer mag ook gebeld worden dat is uh, 06 338 03 -279. dus 06 nou, hartstikke leuk. Ik hoop dat er heel veel mensen zich helemaal opgeven. Uh, hebben, jullie, hebben jullie ook uh, hulpdiensten paraat staan... voor als iemand te hard gaat of uh, uit de bocht vliegt? Nou, er zijn uh, genoeg mensen inderdaad... die uh, dat soort ero uh, cursussen uh, hebben gevolgd. Ah, kijk, zie je. En uh, gelukkig gaan we niet uh, uh, met heftige snelheden aan de slag. Dus uh, het is meer echt uh, plezier en... Uh, even iets anders dan anders en gewoon een leuke knipoog naar de Formule 1. Ja, dus, uh, ja we gaan er wat leuks van maken. Dat gaat zeker heel wat, heel wat leuks worden. En om vier uur is het ongeveer afgelopen. Om vier uur uh, is het ongeveer afgelopen, ja. Ja, en dan uh, wordt de winnaar uh, nat gesproken met een flesje uh, Prosecco. <laughs> <laughs> We gaan het zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ik vind het ontzettend uh, leuk. Een, een leuk initiatief. Een, een mooie combinatie van de jongste zandwoorders tot de oudste zandwoorders die kunnen deelnemen. Ja, precies. Dat dachten wij ook. En heel laagdrempelig. Dus iedereen kan zich opgeven... Ja. door een e-mailtje te sturen naar... l.oudendijk. Uh, Plus.zandvoort.nl. Plus.zandvoort.nl. Ja, dus ja, het is een, een hele mond vol. Ja, dus nog maar één keer. L. Oudendijk Plus.zandvoort.nl. Dat is hem. Dat is hem. En we hebben al allerlei deelnemers van uh... Uh, de Bodaan die meedoen en uh, ik heb ook de zandstroom op de hoogte gesteld. En zo zijn er allerlei organisaties die we ook uh, hebben uitgenodigd. Dus uh, we hopen op een hele gezellige en leuke opkomst. Ja, en uh, mensen kunnen natuurlijk ook gewoon komen kijken als ze zeggen ik, uh, ik wil niet meerezen. Tuurlijk. Met ja. er eens een kopje koffie te krijgen en een drankje. Ja, precies. Nou, dat klinkt heel erg gezellig. Ja, dat ik dacht vind ik ook. Heel veel succes bij de, bij de voorbereiding. Uh, en uh, we zijn heel erg benieuwd hoe het uh, gaat verlopen. Nou, ik hoop ook als het goed is, is de Zandvoortse courant erbij. Dus we gaan het als het goed is allemaal terugzien in het krantje. Dus, uh... Maar het leukste is natuurlijk live erbij zijn. Hè? Dat lijkt mij ook. Ik ja. kan in ieder geval even kijken. Gezellig. Dank je wel. Ja, dan. En heel fijne zaterdag nog. Ja, vanzelfde.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 Nou, ja, daar zijn we weer met een heerlijk stukje muziek. Ja, My Name Is Nobody van Ennico Morricone. En dat is natuurlijk een heel passend nummer... als je een uh, autosportmonument uh, gaat uh, neerzetten... met erop allerlei verschillende namen. Nou, daar weten we natuurlijk niet zo heel veel van. En daarom hebben we uh, uitgenodigd Frans Amsing. En die kan er ons alles over vertellen. En als het goed is, hebben we Frans aan de telefoon. Frans zit aan de telefoon, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen Frans, heel fijn dat je er bent. Ik uh, vraag uh, ook een beetje om assistentie van Cor Draai, onze technicus en ook uh, presentator. Want die weet ja. veel meer van autosport dan ik. Dus als ik een uh, aanvullende vraag nodig heb, dan uh, terug ik op Cor te vertrouwen. Uh, goed plan. Goed plan, hè? Ja. Vertel ja, eens, uh, een, een autosportmonument. Wat is, het, ja. uh, wat, is het, wat is het concept? Wat is het idee voor de luisteraars? Ja, het idee is eigenlijk uh, als volgt. Het heet het Nationaal Autosport Monument. Met zeg maar, het accent op nu. Het gaat niet over. Want dat doe je vaak. Dat je denkt. Het monument gaat over mensen die er niet meer zijn. Maar het is het Nationaal Autosport Monument. Mm -hmm. En de aanleiding is eigenlijk geweest. Uh, best wel een heel triest verhaal. In 1992 is er een Nederlandse jongen. Een zeer talentvolle Nederlandse autocoureur. Marcel Albers. En die rijdt in Engeland tijdens een Formule 3 race. Dat is een klasse, zeg maar net onder de Formule 1. En hij rijdt in de top en hij rijdt met zijn wielen tegen de wielen van een uh, concurrent. Hij slaat over de kop en in de ambulance overleed hij. Een heel triest ongeluk, dat zult u begrijpen. En zijn vader, die hem sponsorde, uh, ja, die kwam op een gegeven ogenblik naar mij toe. Ik reed toen de toewagenraces op het circuit Zandvoort... we lopen in de pits. Hij zegt, Frans, ik zou het zo mooi vinden... als wij iets blijvends konden doen voor Marcel... zou je daar eens over willen nadenken? En dat ben ik gaan doen. Dus dat was zeg maar de aanleiding. Ja. Toen ben ik gaan kijken van... ja, hoe ga je dit nu doen? En toen heb ik een aantal mensen uit de autosport bij elkaar gehaald... wat bekendere namen. Hans Koster, reed destijds BMW... Gijs van Lennep. ...en journalist Rob Wiedenhoff, Jaap Dik, Olaf Wol was daarbij. Uh, en toen hebben we eens bij elkaar gezeten en toen kwam eigenlijk het idee van waarom... ...we hebben enorm veel historie, als je kijkt naar de Nederlandse autosporthistorie... ...namen die enorm veel betekend hebben, als we die nou eens een keertje uh, vast kunnen leggen... ...als we dat zichtbaar kunnen maken. En toen ontstond eigenlijk het idee van weet je wat we doen... ...de aanleiding was natuurlijk triest... ...maar de aanleiding voor het Nationaal Autosport Monument... ...wordt dus dat wij mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt... ...die aan bepaalde criteria voldoen... ...die bijtelen we in, in het Nationaal Autosport Monument. En daar zijn we in 1998 mee begonnen... En toen hadden wij natuurlijk een groep mensen waarvan er nu een aantal niet meer zijn. Alleen ik en Gijs Verlennep zijn er nog, maar we hebben inmiddels weer een aantal nieuwe leden. Dus ja. ook de criteria die veranderen wat. Maar we hebben namen ingebeiteld de afgelopen jaren van uh, Gijs Verlenp, uh, Max Verstappen, uh, Robin Freins. Uh, en nu afgelopen week Nick de Vries die dus ook in de Formule 1 zit op het ogenblik ja. en misschien daar toekomst heeft. En ook Renger van der Zanden, die het in Amerika enorm goed doet. Dat is eigenlijk kort in samengevat de aanleiding en hetgeen wat we nu doen. En waar het goed ontstaan is dus. Dat klinkt heel erg mooi. Maar dan nou zei je, uh, uh, we zijn er met z'n twee over, maar er zijn er nieuwe mensen bijgekomen. Is er een soort uh, bestuur, een club, een, een uh, voor dat ja, monument? Ik... Dat klopt, het is de stichting Wall of Fame. En wij zijn in de beginfase, zijn we dus met een man of tien zijn we daaraan begonnen. Want vergeet niet, het is, het, je denkt, van, oh dat doe je eventjes, maar je hebt niet alle medewerking. We hebben wel enorm veel medewerking gehad van de gemeente Zandvoort, want het Nationaal Autosport Monument staat niet op het circuit, maar voor aan de hoofdingang tegenover het NH-hotel en dat is het terrein van de gemeente. Dus we zijn daar natuurlijk ook blij mee. Maar u begrijpt dat op het moment dat je daarmee begint... heb je veel mensen nodig om het allemaal te financieren enzovoort enzovoort enzovoort. Nu doen we dat met een aantal mensen, waaronder Rick Weijers... die op het circuit van Zandvoort weer op, uh, verantwoordelijk is voor de Formule 1. Ja. Uh, journalist Rick Winkelman, Gijs van Lennep zit daar natuurlijk nog steeds in... en Rob Wiedenhof. En wij doen met een aantal mensen en we laten ons ook adviseren af en toe is van... Hey, wat moeten we hiermee, wat moeten we daarmee en op die manier laten we het ja, leven ja. En, en we hopen dat dat door blijft gaan, want er zit nog heel veel ruimte op het monument, dus er kunnen nog veel namen bij ja, maar dan moeten we natuurlijk ook gewoon meer talenten erbij hebben. We moeten ook een beetje ruimte overhouden voor de toekomstige talenten. Ja, nou die ruimte is er. Kijk, en, en, en, je, je, mensen krijgen, of autocoureurs, maar dat geldt ook voor andere sporten, krijgen ze heel snel de naam talent. Maar vooral in de autosport, kijk, als jij morgen wil gaan racen, of je wil morgen gaan tennissen... ...morgen kan jij bij de tenniswinkel een tennisballetje kopen en een tennisracket. Dat ja. is iets makkelijker dan met autosport. Dus daar is veel en veel meer voor nodig. Dus een talent is niet alleen voldoende, er moet ook nog doorzettingsvermogen zijn. Uh, je moet je, je, je, je, je sponsors, dus de mensen met wie je, je partners moet je kunnen presenteren. En je moet net even iets meer hebben dan gewoon talent, anders kom je niet. Maar we verwachten dat er zeker nog zijn die binnenkort op het monument gaan komen. Maar dat is misschien nog een jaar, twee jaar, misschien wel drie jaar. Ja, maar er is plek genoeg en er is ook tijd genoeg, toch? Ja. Ja, uh, en uh, nou, nou zeg je daar iets best wel interessants natuurlijk. Uh, je kan een tennisracket kopen en een paar tennisballen lid worden van een tennisclub. En je kan je ontpoppen als een, uh, een John McEnroe of, uh, of iets anders. Ja. Maar uh, je kan natuurlijk ook, uh, dat kan helemaal niet in de autosport. Het is eigenlijk een sport voor alleen maar rijke mensen. Uh, lijkt nou, het zo? Dat zou je inderdaad zeggen. En ik moet eerlijk zijn, dat is vaak ook wel zo. Maar er zijn natuurlijk ook jongens... Uh, ik, ik zal een voorbeeld geven. Ja. Uh, even kijken. Uh, oei, dan kom ik dus even op die naam. Hij rijdt op het ogenblik in de Porsche Cup. Uh, en dat is een jongen die rijdt in de top mee, een Nederlandse jongen. Ja. Die had niet het budget, maar die heeft zich zo ver kunnen laten zien, zo vaak kunnen laten zien. En hij is zo gefocust dat hij wel in die Porsche Cup mee rijdt. En hij rijdt nu ook in de Porsche Cup, de Porsche Super Cup moet ik zeggen. Die je straks op, op de Formule 1 voor, in het voorprogramma kunt zien van de Formule 1. Oh kijk. Uh, je bedoelt uh, Lucas Guilleveld? Uh, ja, maar, maar ik ben het met u eens, het is vaak budget en daar houdt het vaak op. Kijk, je kan gaan karten, dat is vaak nog wel te doen, dan is pa nog wel bereid, je hebt nog wel een paar familieleden, maar als je gaat karten en je gaat steeds een stapje, stapje, stapje hoger, wordt natuurlijk ook de budget weer anders. En dan komt het niet alleen neer of je talent hebt om te rijden, maar ook of je het talent hebt om je te verplaatsen in bedrijven. Dus. Sponsoring is niet, wilt u mij uh, 20.000 euro geven, dan rijd ik een rondje met een sticker op de auto. Nee, het is veel meer. Ja. Dus er wordt ook veel meer van je verwacht. Uh, even een vraag, is, bedoel je Lucas Groeneveld? Jesse ze van Kuik of uh, Maxus ze <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat is hem niet. Hij zit voor in het. Ja, de, zijn naam zit voor, op maar daar heeft u nu eventjes niks aan. Nee, maar... hij, hij is vorig jaar kampioen geweest, Porsche Supercup. Dus misschien dat er iemand zit die hem even kan googlen. Porsche Supercup, vorig jaar kampioen. Maar in ieder geval uh, hoor ik van de collega Cordrayen nog heel veel andere jonge uh, ta uh, talenten en uh, succesvolle renners. Ja, zeker wel. Maar je moet natuurlijk net mee even de stap kunnen zetten. Want als jij heel goed kunt karten, zul je nog in een aantal andere klassen goed kunnen pre uh, presteren. En dan blijkt vaak dat je toch net niet dat talent hebt wat je dacht. Of een vader die dacht dat zijn zoon dat talent had. En dan zijn er een aantal die komen bovendrijven. En dan nog is het vaak heel lastig om er door te blijven gaan, door te blijven gaan. En om inderdaad in een team te komen zoals Max Verstappen gelukt is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Renger van der Zanden, die vorige week op het monument ingebeiteld is. Zijn doel was ook Formule 1. Ja. Hij heeft er alles, alles voor gedaan. Het is hem niet gelukt, maar. Hij heeft inmiddels in Amerika, rijdt hij voor de fabriek Cadillac, rijdt hij in de MP1 en MP2 series, Le Mans series, en daar doet hij het ongelooflijk goed. En dat is heel knap om dat voor elkaar te krijgen. Dus als je op een bepaald moment ziet, het lukt niet, om dan toch te zeggen, ik ga een iets andere kant op en daar kan ik misschien wel mijn doel bereiken. En hij heeft het nu meer naar zijn zin dan hij wellicht in de Formule 1 gehad zou hebben. Ja, de autosport is natuurlijk ook wel breder dan alleen maar Formule 1. Dat is misschien ook wel belangrijk om een keer te benadrukken. Ja, er, er zit natuurlijk veel meer onder. Er zit veel meer achter. En, en ja, de, uh, je moet alle klassen doorlopen. En sommige mensen slaan er een klas of één of twee over, zoals Max Verstappen. Omdat er omstandigheden zijn die dat beïnvloeden. Die dat wat kunnen duwen. Uh, ja, en als je het dan... ...kunt laten zien dat je het kunt en meer dan dat... ja ...dan kan je stapjes zetten. Maar het is een lange weg. Er is... Autosport is doorzettingsvermogen. En je moet tegenslag kunnen hebben. Je moet niet bang zijn om uh, een keer buiten de baan te gaan. Terwijl er misschien wel 30 man uh, aan sponsors die je hebt uitgenodigd... Uh, ...op jou stand te wachten in de pits. Dan moet je gelijk kunnen zeggen, pas, boem. gebeurt, we gaan naar de volgende race. Dus het is focus en dat kan niet iedereen. Je moet teleurstellingen kunnen verwerken. Ja, dan overigens, dat dan moeten we allemaal in het leven, heb ik begrepen. Ja, ja, dat, ja. Hebben allemaal. ja. Dat, dat hebben we allemaal. Ja, ja. zeker. zeker. Uh, ik, ik krijg uh, inmiddels uh, uh, via de hotline uh, van onze vaste gast en luisteraar Hans Rijmers... Uh, de naam Larry ten Voorde uh, oh, op de Supercup. Dat is hem. ben Dat is gekomen. Ja, dat is Larry ten Voorde. Dat is nou zo'n jongen die uh, het budget niet om zich heen had... Uh, maar wel een enorm doorzettingsvermogen creatief was, en die rijdt nu werkelijk waar de sterren van de hemel nog een paar Nederlandse jongens daarvan los daarvan, maar die doet het ontzettend goed, kijk, en dat is nou een jongen waarvan je zegt, van die had niet dat budget om zich heen, maar die is het toch aan het flikken op een ander niveau, maar hij is het wel aan het flikken daar ja, heb ik respect daar voor daar hebben we allemaal respect voor natuurlijk ja, nou, dus zijn naam komt natuurlijk ook op de muur te staan dan dat kan maar zo, er zijn meerdere dingen die daarbij een rol spelen maar dat kan maar zo ja, nou, daar zijn we heel benieuwd naar. En als er zo'n ja. naam bij komt, is er dan een feestelijk momentje? Is er een, een, een, een, een onthullingje of een, een, een bolletje ja, ja. gegronken? Ja, we maken daar iets leuks van. Als je het monument kent, dan uh, zie je daar dus een, een, een muur staan met alle namen... Ja. met de neus van een oude Formule 1-auto. We hebben drie rood-wit-blauwe banen van zes meter lang. Die trekken we over het monument heen. Dus je kunt het monument niet zien. Het Nationaal Auto monument kun je dan niet zien. Dat trekken de mannen eraf... Dan is dit daar onder, onder tape, is hun naam is inmiddels ingebeiteld. Uh, daar trekken ze eraf. Dan is er pers. We gaan nog eventjes naar het NH-hotel om mee te praten. En om wat felicitaties te doen. Er zijn wat interviews. Nou, daar is dit bijvoorbeeld ook een, uh, een verlenging van. En op die manier uh, lopen we met uh, Renger van der Zanden... en in dit geval de vader van Nick de Vries, wat Nick kon niet... lopen we wat wapenfeiten van hun door. En dan heb je gewoon een hele leuke dag... En, uh, kan je denk ik trots zijn dat jouw naam ingebijteld staat... op het Nationaal Autosportmonument. Nou, dat denk ik zeker. Uh, en voor luisteraars is het ook wel leuk om eens eventjes daar uh, langs te gaan. Het staat gewoon buiten het circuit, dus je kunt er altijd uh, naar kijken... En, ja. uh, uh, om even eens daarheen te gaan. En dit is misschien dan een hele leuke selfie-spot. om een leuke foto nou, van te plaatsen. van jezelf en op uh, Facebook of Instagram te plaatsen. Ik denk het zeker. Kijk, als je nu geluisterd hebt, dan heb je het verhaal. Dan zie je ook een zuil voor het monument staan. die de aanleiding vertelt. Dat is dus het ongelukken van Marcel Albers. Als je dat verhaal weet en je staat ervoor, denk je. hé, hey, dat heb ik gehoord op de radio. leuk, ik weet nu wat meer, ik maak een fotootje. Dat Zou ik gewoon doen? Ja. Dus de luisteraars, het is een precies mooi weer voor om te wandelen. Het is niet te heet. U kunt er gezellig naartoe wandelen. Uh, een, heeft het verhaal nu gehoord. Een, een leuke foto maken. En die plaatsen op de social media. Ik zou het gewoon doen. Oké. Okay. Dan heel erg bedankt voor uh, alle informatie. Uh, ja, en we zijn uh, benieuwd. Uh, ja, uiteraard welkom terug als er uh, weer een naam uh, ingebeiteld gaat worden. Nou, op het moment dat we weer gaan bijtelen, Dat kan over een jaar zijn, twee of drie jaar. Dan nemen we graag weer contact met jullie op. Ja, met al dat aanstormende talent verwacht ik niet dat het nog drie jaar duurt. Ik denk dat wij elkaar gaan zien. Oké, okay, bedankt. Succes. Bedankt. Fijne dag verder. Dank je. Dag. Dag. on a piece of walking down the road.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 Surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in. Dames en heren, we hebben nog een extra item in ons programma. En dat is Hans Botman die komt vertellen over een heel speciaal programma in het kader van de ja, Formule 1. We zitten natuurlijk aan de vooravond van een, het grootste evenement wat de kent natuurlijk, de Formule 1 race. En daar moet ZFM ook van alles aan gaan doen, vinden wij. En dus we gaan volgende week een race radio maken. Dat is een live programma van 10 tot 5. Op zaterdag zit daar de Goedemorgen Zandvoort ook in. We hebben nog wel ruimte voor wat actuele zaken, maar het is... Voornamelijk geënt op, uh, op de Formule 1. En wat gaan we dan doen? Uh, uh, er is een centrale presentatie in, het, in, het, in de studio. En er zijn mensen die met een, met een microfoon lopen in het dorp. En zaterdag is dat Jaap Koper, zondag ben ik dat zelf. En dan gaan we... Ja, iedereen die ons voor de voeten komt... Uh, en dat zijn er 110.000... <laughs> die, die uh, krijgt een kans om uh, iets te zeggen. In, uh, weet je wel, ik bedoel, er zijn zoveel leuke verhaaltjes uh, te maken... wat dat betreft, in het dorp zelf. En uh, dus uh, tussen 10 en 12 uh, presenteren ik... en uh, Ger Loogman uh, Goedemorgen Zandvoort En daarna nemen Rob Harms en Benno Veugert over... met uh, hun prachtige programma Zandvoort op zaterdag. En dat is uh, ook helemaal geënt op de Formule 1. Er gebeurt natuurlijk een hoop... Dus dus op uh, uh, zondag uh, uh, zit Jaap Koper in de studio. En dan ben ik dus in het dorp. Uh, gelardeerd met de goede muziek zoals we dat gewend zijn van, uh, van ZFN. Uh, nou ja goed, uh, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, volgende week een, een, uh, de eerste luitenant uh, Maarten Pijnenborg van de van de uh, orkest uh, dat uh, Floor Jonsen begeleidt met het Wilhelmers. Dat is het uh, orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Uh, ah. Die hebben we ook in de uitzending bijvoorbeeld... we hebben een interview met Johan Berenpoot... dat is zeg maar de oud-directeur van, uh, van het circuit. Die gaan we ook, uh, gaan we ook uitzenden. Hij was uh, directeur in de jaren zevende, eind jaren zevende, begin jaren tachtig. En ook op een moment dat eigenlijk het circuit ook helemaal op instorten stond. Want het heeft weinig gescheld of het hele circuit had weggegaan. Dus uh, daar gaat hij over vertellen. En zijn uh, onderhandelingen met uh, Bernie Ecclestone, hè, de grote man toen van, uh, van de Formule 1. Dat waren natuurlijk uh, moeilijke onderhandelingen. Maar dat ging dan om tienduizenden euro's. Maar dat was toen al... Oh, gulden, sorry. Maar dat was toen ja. natuurlijk een hoop geld. Dus dat is wel grappig. Nou ja, goed... Uh, we gaan uh, zeg maar, uh, uh, ook schakelen met uh, het circuit. Dat doen de doen jongens van, uh, van Sanford op zaterdag. Ze hebben mensen in de, in de pit lopen. Dus uh, dat komt helemaal goed allemaal. En, uh, ja, dan, uh, vandaag is natuurlijk de kwalificatie vanmiddag van uh, de Grand Prix van België. En, uh, het is bekend dat Max Verstappen en Charles Leclerc, de twee uh, Kemphanen, allebei een gisteraf krijgen. Ze moeten allemaal allebei achteraan starten. Maar er zijn er meer. Er zijn ook Ocon, uh, Bottas, Norris en Schumacher. Dat zijn er zes. Die zeg maar een, een griststraf krijgen. Dus eigenlijk wordt die kwalificatie dan weer interessant. Want als jij uh, zeg maar, uh, hoger staat dan de ander, dan uh, ga je van de 15e plek weg... in plaats van de 20 20e, de laatste. Hè? Maar goed, uh, uh, leuk om te zien vanmiddag. Het is om vier, tussen vier en vijf. En dan morgen de race om drie uur. En volgende week begint de race ook om drie uur in Zandvoort. Maar alleen de kwalificatie is er op zaterdag een uur eerder tussen drie en vier. Dat heeft met het programma te maken, het omlijstende programma. Formule 2, Formule 3, Postje Cup, noem maar op. En uh, ja, het wordt een, wordt een hele leuke uitzending. We gaan er uh, proberen iets leuks van te maken. Dus maar overmorgen over, over gezegd, dat betekent dus dat uh, Hamilton misschien... Nou, Hamilton zou Weer zomaar de pol kunnen pakken en winnen. Ja, dat, ja. Ja, dat, die kans is vrij groot, ja. Dat er natuurlijk ja, achteraan staat. Nou ja, misschien, <laughs> misschien Norris ook wel, Hoor, dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar het is een hele grote kans voor die Mercedes uh, uh, zondag, dat is, dat is wel duidelijk, ja. ja. Maar het, het, ik moet ook zeggen, uh, Max met zijn nieuwe motor, die komt ook nog een end hoor. Ik dat denk, denk ik ook. Al, ik denk dat hij richting podium gaat zelfs. Maar we gaan het uh, allemaal meemaken, leuk uh, om uh, te zien. Dus uh, ja, ik weet niet hoeveel... Uh, nou, we hebben nog 20 seconden. Dus oh, nog kunnen... seconden. Nou, nou, ja, goed. Uh, ik kan, af, wat kan ik nog meer zeggen? Ik bedoel, uh, uh, het wordt volgende week een hele leuke uitzending... met uh, alle live dingen in het dorp. En we gaan uh, overal langs uh, uh, zeg maar de kroegen en, de, en, en wat er in het dorp gaat gebeuren. En uh, op de boulevard, als je daar loopt, dan komt iedereen tegen. Dus twee, één. Hartstikke leuk. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.